Dan het weer nog vannacht op veel plaatsen bewolkt met hier en daar wat regen. Het is 0 tot 4 graden. Overdag bewolkt en vooral in de ochtend nog wat regen. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Teardrops Tonight. En dat is maar goed ook. We houden het gezellig, uiteindelijk. Je hoorde trouwens de stem van BJ Thomas. BJ Thomas, die in de jaren zestig wereldberoemd werd met Raindrops Keep Falling on My Head. En dit is dan een minder bekend nummer. Een minder bekend nummer dat onlangs op een verzamelcd is uitgekomen. Nou, het heet een verzamelcd. Het is een uh, verzamelbox waar het op verschenen is. aan het eind van vorig jaar. Het is namelijk te vinden op de box, the Sound of the South, where soul and country meet. En dat is dan die box met vier CDs die is samengesteld door Leo Blokhuis. Jawel. Leo Blokhuis die op dit moment ook de theaters in is gegaan. En wat doet hij in de theaters? Nou, hij is in de theaters bezig met een hommage aan de band. Ja, de band is ooit de begeleidingsgroep van. Op Dylan met een aantal Nederlandse muzikanten en de band, geloof of niet, die hebben ooit een carnavalsplaat gemaakt. Jawel, dit is hem dan, de band. En lijken is een carnaval. people Carnavalsplaat ook linker hoor. De band uit de jaren 70 met live is the carnaval. En ja, ik had het wel even over Leo Blokhuis die met een programma over de band door het land trekt. Brammer, dat heet The Band, Music van Big Pink to the Last Walls. De heer Blokhuis die vertelt over de band, de begeleidingsgroep eens van Bob Dylan. En dan is daar ook nog op het podium een aantal muzikanten... die dan die muziek van die band spelen. Dat zijn Wouter Plantijd van Chaco, Erik van Donk actief bij Laura Veen en de Vipertones... Roel Spanjas van de Ricky Cole Band en Normaal... Hans van der Lubbe, Van der Dijk, de broer van Huub en Richard Heijermans van Chaco. Nou, die vijf muzikanten die uh, muziceren op het podium en spelen de muziek van de band. En tussendoor de verbindende teksten en verhalen van Leo Blokhuis. Je kan daar naar gaan kijken. Uh, vanavond niet, maar wel morgenavond. Uh, dan zal het gezelschap verschenen in Theater De Vest in Alkmaar.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 de populairste liedjes van het afgelopen jaar. Zo niet het populairste liedje van het afgelopen jaar... maar dan in een reggae-versie. Je hoorde The Postman die die coverversie zong. En dat werd gespeeld op 11 november, jongsleden. De 11e van de 11e van 2011 was het toen, In het ochtendprogramma van Giel op 3FM. The Postman met Somebody That I Used To Know van Gotye. En dit wordt Spinvis. Spinvis aanstaande zaterdag is die in Spijkers met Pompen. En Heeljo ook een live-opname van hem. Een live-opname die gemaakt werd bij Radio 1. VHT Radio 1. De jassen gaan aan. Ze betalen bier. De groeten zijn gedaan. De echo van je naam.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 Tot ziens, tot ziens, ziens, Want welke weg ik kies Hij leidt naar hier Geschiedenis herhaalt zich nooit Maar rijdt altijd een keer Begin de dag met tequila Na na na na Dan is het randje er een beetje af En doet het niet meteen zo zeer En de wind huilslaag en de zout draait rond, en de roulette spint. Hij zit naast mij, ik kan je zien. weet wat je wil van mij, Justine, ik zet alles in. En ik win, ik win, ik win, ik win, ik win. En de wind speelt door, heel de nacht, voor altijd in dit licht.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 Je hebt gezien, alleen dit licht, dit licht is echt en de band speelt door. Een tijdje geleden, en dat was uh, in november. gast was bij de VRT in Brussel. Hij is ook heel populair, uh, spinvis in België. Hij speelde daar oostend, is dus te vinden op zijn meest recente CD. Tot ziens, Justine Keller. En uh, de dingen moeten wel heel raar lopen. Ik denk haast zeker dat hij dat ook aanstaande zaterdag zal spelen als spinvis. De muzikale gast is in Spijkers met Koppen. Tussen 12 en 2 op Radio 2. Dit is Emily Sandy. En het is uh, niet te vinden op de meest recente album... Our Version of Events, de Radio 1-CD van deze week. En het is ook nooit eerder een single geweest. Het uh, staat nergens op een geloodstrager. Maar ik kreeg het uh, alweer maanden geleden op een of andere manier aangeboden... via een e-mail om het te kunnen downloaden. Free download. dacht ik, nou, leuk nummer, gaan we lekker downloaden. En draai op Radio 1 in de nacht, ging het anders... Bij deze dan. En uh, ja, nogmaals, uh, <laughs> ik weet ook niet meer precies waar die e-mail vandaan kwam, maar ik vind het wel een heel leuk liedje. Het heet Easier in Bed. En het is van Emily Sandy, dus. De nacht ging anders, te varen op Radio 1, Rail Earth. In De tweede LP van de Police, sorry, The Bat's Too Big Without You. En de zangen natuurlijk van Sting die je hoort. En daarvoor had je dan Rare Earth met In Bad. Rare Earth dat was een groep die in de jaren 60 onder contract stond bij Motown. Motown wilde toen gaan uh, investeren in blanke rockgroepen. Nou, dat heeft niet zoveel uh, succes opgeleverd. Een enkel succesje daar gelaten. En een van de successen, dat was uh, Rare Earth... die dan uh, hoge hitparade noteringen hebben gehaald... met onder andere Get Ready, een oude Motown klassieke. En ze maakten destijds ook een LP Rare Earth. En uit dat album, uit die LP, hoorde je dan nog eens een keer... In Bad Rare Earth, uit het eind van de jaren zestig. Dit wordt je danser als je in bed bent... Leon Giese, onder het pseudoniem Mondo Leone. Je danst als je in bed bent, zeggen ze. Dans als je in bed bent, zeggen ze. Zou het zo zijn? Ik denk van wel. Zou het zo zijn? Ik ben bang van wel. Er is een verband tussen seks en dansen, denken ze. Ik maak me zorgen om Nederland. Soepele dansers zijn te tellen op één hand, ja. En al die mannen staan stokstijf langs de kant. Dan moet wat zijn in het ladykant. Ah. Je zo als je in bed bent zeggen ze. Je dansen als je in bed bent zeggen ze. Zou het zo zijn? Ik denk van wel. Zou het zo zijn? Ik ben bang van wel. Er is een voor een bank tussen seks en dansen denken ze. Als je het zo bekijkt, dan bekijk je ineens de dijk.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 De oasis wel. Maar het is ook een beetje oasis. You de the Daniel Gallagher's High Flying Birds. Nieuwe single is dit voor het gezelschap. Dream on. En daarvoor hoorde je dan Mondo Leone met je danso als je in bedbands... Lang gelukkig tijd, de dream on, de mannen van Aerosmith. Zo dadelijk een fragment uit Spijkers met koppen van afgelopen zaterdag. Een stukje cabaret. Maar eerst Goldfrap, de allnieuwste single. De single zit trouwens ook hun album. Maar de allnieuwste single heet dan Melancholy Sky. Goldfrap. Deze week opende de PVV een online meldpunt waar mensen die klachten hebben over Midden-Oost-Europeanen hun klachten kunnen melden. En omdat wij altijd alle kanten van de zaak willen laten zien, um, gaan we doorpraten. De PVV wilde de website de overlast van Polen, Roemenen, Bulgaren in kaart brengen. En bij mij aan tafel is aangeschoven Kees Vergeer. Hij is voorlichter van de PVV en meldpuntbeheerder. Uh, meneer Vergeer, welkom. Goedemiddag. Uh, u heeft een stortvoet aan kritiek over u heen gekregen. Uh, en u bent bereid hier tekst en uitleg te geven over uw website. www.meld.midden-en-oost-europeanen.nl Ja, www.meld.midden-en-oost-europeanen.nl mm, ja. Om misverstanden te voorkomen, wat is precies het doel van uw website? Nou, mensen die problemen hebben met Midden- en Oost-europeanen... die kunnen dat via de website kenbaar maken... zodat wij de problematiek in kaart kunnen brengen. En welke problematiek? De Midden- en Oost-europeanen-problematiek. Juist, maar, maar hoe herken ik een Midden- of Oost-Europeaan? Aan de overlast. De overlast. Ja, is er sprake van overlast, dan kunt u er eigenlijk gevoegelijk van uitgaan... dat er sprake is van een Midden- dan wel een Oost-Europeaan. Ja, ja, ja, ja. Ja, en ja. maak daar dan dus ook melding van, hè. Ga even naar onze website, www.meldpuntmidden- en Oost-Europeaan. Ja, ja, ja, ja, ja. U gooit nogal wat mensen op één hoop. Kunt u nog een onderscheid maken tussen de Midden- en de Oost-Europeaan? Jazeker. Hoe doet u dat? Nou, dan kijken we dus naar het uh, type-overlast. Um, Plastie tegen een tuinhek, dan hebben we te maken met een pool. Ja. Maar staat er iemand een uh, tuinkabouter met ontlasting in te smeren... dan is het negen van de tien keer een uh, Roemeen. Die zijn wat dat betreft uh, net even wat uh, explicieter. Eh, ontlasting op een tuinkabouter? Ja, de muts, de baard, het, het knapzakje. Vaak is er ook uh, in de kruiwagen ontlast. Gadverdamme. Ja, en dat is dus niet zijn eigen tuinkabouter, hè? Goed, ander punt dan. Uh, ik las op uw website, uh, van uw meldpunt, dat je bij klachtenmelding ook een type overlast aan moet geven. Er stond een geluidsoverlast, verloedering, maar ook parkeeroverlast. Dat is parkeeroverlast. Ach man, hou op. Verschrikkelijk. Met name de Bulgaren. He, kijk, dat je een tuinkophuis met poep besmeurt, is nog tot daar aan toe. Maar als jij zo nodig uh, parkeerplekken van hardwerkende Nederlanders bezet houdt, dan heb je hier gewoon niks te zoeken. Is het zo erg? Meneer Janssen, ik heb dingen gezien. Een Bulgaar, ik weet niet hoe die het doet... die met een Fiat Panda zo 15 tot 20 parkeerplekken bezet houdt. <laughs> dat is ongelooflijk. Dan moeten mensen ook nog aanviken of er uh, sprake is van dronkenschap. Correct. En dat, dat gaat dan over degene die het formulier invult, neem ik aan. Och, och, och. Nou, een grapje even tussendoor voor u, meneer. Rode Rekkers van de fara, Lekker voor de eigen parochie. Oké, okay, flauw. Uh, ik ben een beetje door mijn vragen heen. Ik begrijp dat u nog een aantal dingen wilde bespreken. Ja, om te voorkomen dat wij telkens dezelfde vragen krijgen over het mailpunt, wil ik een aantal veel voorkomende vragen hier graag even behandelen. Nou, even kort. Nou, uh, waar we enorm veel vragen over krijgen... zijn de asperges van het afgelopen jaar. Uh, die waren nogal stokkig. En veel mensen vragen zich af in hoeverre midden dan wel Oost-Europeanen... daarmee te maken hebben gehad. Uh, wij gaan daar Kamervragen over stellen. Wat gaat u vragen dan? Uh, nou, uh, gegetende hebbende de asperges. Deelt de minister de opvatting dat de asperges uh, redelijk stokkig waren... Uh, vraagt de minister zich dan ook af in hoeverre Oost-Europeanen hier uh, debat aan zijn. En verder nog iets? Ja, verder is er nog heel veel onduidelijk. En wij zullen dat tot op de bodem uit gaan zoeken... over de invloed die Midden- en Oost-Europeanen hebben gehad... op het uh, niet door kunnen laten gaan van de Elfstedentocht... Oké, okay, Kamervragen? Ja, uh, niet geschaatst hebbende de Elsterentocht. Deelt de minister de mening dat het niet doorgaan van de tocht... ...der tochten geheel te wijten is aan de aanwezigheid van Midden- en Oost-Europeanen? Oké. Okay. Nou, dan zijn er nog uh, veel mensen die niet weten waar ze nou uh, meer in heel moeten hebben... Hè, ...aan Marokkanen of aan Oost-Europeanen. Nou, daarvan zeggen wij, volg je gevoel. Oké, okay, wij gaan afronden. Ja, daar heb ik nog één heel kort ding. Ja. Een huishoudelijke mededeling. Okay. Dat is voor mensen die afreizen naar de Oranje Camping in Oekraïne. Um, wij zoeken nog mensen die de bierestafette daar willen organiseren. Lijkt het je leuk om de bierestafette te organiseren op de Oranje Camping in Oekraïne? Ja. Stuur even een mailtje naar at en oost europeanennl Tot zover, dank u wel. Graag gedaan, ik vond het best wel leuk eigenlijk. Ik uh, had gedacht dat je heel erg eikel was, maar uh, dat valt best wel mee. Dank u wel. ...precieze datum van dit stukje jazzmuziek... ...heb ik niet kunnen achterhalen, dat moet in ieder geval wel opgenomen zijn... ...zo uh, rond 1950, 1949... ...je hoorde op de gitaar Django Reinhardt... ...en op de viool Yehudi Menuhin... ...en het nummer dat ze speelden, Nagasaki... ...en dat werd voorafgegaan door een sketch uit Spekers met Poppen... ...Dolf onder andere was er in te behoren in het meldpunt Oost-Europeanen. En dat werd vooraf door een nieuwe single van Goldfrap... het liedje dat heet Melancholy Sky. De nacht vingde anders bij de vader op Radio 1. In Engeland is afgelopen jaar een film in de bioscoop geweest... onder de titel One Day. En dat uh, viel op die film... doordat daar ook gebruik werd gemaakt van muziek. Een speciaal liedje dat geschreven werd en gezongen door Elvis Costello... Oh, it was such a Sparkle day That I should Be singing Its praises Just to catch my Senses as they slip Away But my sentences And phrases Are about as worthless As one can be And there are Words that I i lack like the sense of occasion seems that i've been looking down so long you see that it seemed like up to me i should be ashamed Elvis Costello, en het werd speciaal gemaakt voor de film One Day, een Britse film die vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk in de bioscopen verscheen. In Nederland is daar weinig van terechtgekomen. Maar dat neemt niet echt dat die muziek van Elvis Costello wel op de Nederlandse radio te horen is. Hier in de achtergrond klinkt anders. Dit is Edwin Pannock, een Nederlandse muzikant, nieuwe single. another with thoughtless words or deeds no poison blood inside us and wounds that bleed but we wait till judgment day while we just watch them There's no hope to be saved Without the mums and daddies From the cradle to the grave They're victims of an ill